Uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op producten uit China geldt vanaf vandaag in de VS een importtarief van 104%. President Trump had maandag een ultimatum gesteld aan China... om de Amerikaanse tarieven niet te bestraffen met tegenmaatregelen. Nu China dat ultimatum negeert, zet Trump de torenhoge heffingen door. De heffingen gaan om 6 uur Nederlandse tijd in... De Chinese regering zei gisteren dat ze zich zal blijven verzetten tegen de hoge importtarieven. Vandaag praat de Europese Commissie ook over mogelijke tegenmaatregelen tegen de importheffingen van de VS. Na het instorten van een populaire nachtclub in de Dominicaanse Republiek... is het dodental gestegen tot zeker 79. Maandagnacht kwam het dak naar beneden tijdens een optreden van merengezanger Ruby Perez. Hij is een van de doden. Ook oud-honkballer Octavio Dotel en een lokale gouverneur zijn omgekomen. Waardoor het dak instorten is nog onbekend. Er is niet goed omgegaan met de veiligheid en het welzijn van advocaat Ines Wesky... toen ze vast zat op een geheime plek. Dat blijkt volgens haar advocaten uit dossiers van bewakers en medisch personeel. Ze zeggen tegen Nieuwsuur dat er sprake was van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Er zouden ook meerdere levensbedreigende incidenten zijn gemeld... Ruim zes weken na de parlementsverkiezingen in Duitsland... wordt vandaag een coalitieakkoord verwacht. Er werd rekening gehouden met een nachtelijk akkoord. Maar gisteravond besloten de onderhandelaars van verkiezingswinnaar CDU-CSU... en de sociaal-democratische SPD... komende ochtend over de laatste details verder te praten. Duitse media melden op basis van betrokkenen... dat de gesprekken niet meer kunnen mislukken. Daarom wordt mogelijk vandaag al een presentatie van het coalitieakkoord verwacht. Het weer bewolkt met lokaal wat nevel of mist. Overdag geleidelijk meer zon. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Level man, level man, level man, level man, level man, level man, level man, level man, man, man, man.